wordt op zaterdag een lekkere plaat uit de jaren 80. Dit was Matthew Wilder en Break My Strides. Ja, wil je meekijken in de studio? Ga dan naar zfm-live.nl. Kunnen ze drie uur lang naar ons kijken, Richard? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Rob. Goedemiddag. Uh, het is weer mooi weer. Ja, je hebt de zon weer meegenomen. Ja, ja dat is wel heerlijk. Uh, er is nu toch een tijdje een beetje de klat erin geweest. De laatste uh, nou, maanden helaas. Maar ja. uh, nu is het dan toch weer mooi weer.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 Well, uh, like I don't understand how you can cause like I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I'm in uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish, uh, todo da bien chévere. Listen to that bien chévere, chévere, bien chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking. Ooh, I'm gonna do Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it.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 tot nu. maak je nog steeds mooie muziek. Heb jij die LP ook echt op vinyl thuis? Ja. ja. Yes, ik ook. Ben dat ik heel blij hele, mee. is een hele mooie dubbel dat is LP. Een dikke dat. LP is dat. Ja, ja. Ja. ja. Echt een genot met hele mooie nummers. Mooi. Daar zijn we het weer over eens. Breng je ook goed nieuws bij Zandvoorts uh, uh, nieuws? Uh, ja, wat, uh, wat heet? 200 jaar Zandvoort uh, badplaats? Is dat gaat het, het gebeuren? Ja, ja he? het gaat nu eind, eind van de maand volgens mij. Op 30 januari. Dat bedoel ik.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 Ik dacht dat de, fam ja, de familie Barnaar heeft het toen toch gekocht. Ja, ja, ja. Dus dat zou is kunnen. de Maar die tot, tot slot, heb je nog meer? Ja, ik nog meer. Ja, jingeltjes is afgelopen, dus... Uh. En ik wou zeggen dat ik me ineens be besef... Uh, nego betekent niet dood, dus necro. Oh, ja, ja, precies. Gelukkig <laughs> maar, gelukkig. Lekker in zee gaan baden was destijds nog niet bij... want het water werd met de kar uit de zee ja, gehaald... en naar ja. de diverse badkuipen van het groot badhuis gebracht... En dat waar de gasten in ko konden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 ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi gezicht. Maar die, die, die, die, ja, die, daar hoort de zeehond niet thuis. Dus ik denk dat hij helemaal verdwaald is. Maar misschien kwam hij op de lekkere luchten van onze samboer. Oh, zomer, zo zouden ja hè ja. Dat Vlak kan bij natuurlijk. de viskraam van... Uh... Zo is het, hij ja? was op zoek naar Patrick. <laughs> maar goed, na, uh, uh, na een korte check-up is besloten. Want uh, ze zagen dat er, uh, de pup niet gewond was of niks. Die mankeerde niks.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 9 graden, 9.1 gaven de meters hier aan. En de Midnight Sun hoorde je van Sarah Larson hier op de radio...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 voordat je verder gaat, kun je heel even kort vertellen wat het was met Sanderfoorde? Wat gaan handen? Sanderfoorde, nou dat kan ik vertellen, want zij vroeg dus we zijn eigenlijk op zoek naar mensen vanuit Sanderfoorde die in een wijk uh, sportschool uh, uh, trainen. Maar toen zei ik ja, maar lieve schat, Sanderfoorde staat op het punt te verdwijnen.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 nou ja, sterk omdat je blijkbaar sterk wordt door, door dat sporten, of denk ik. niet. Sterk, sterk moet zijn, of om sterk het te kunnen. Ook, ook dat, dus, dus het is meer omvattend, denk ik, die naam. Oké, okay, nou... Maar die, die heb ik niet bedacht, Nee, nee. oké. Okay. Nee, in ieder geval een hele mooie docu-soap bij Human op de woensdagavond.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 Hey, en dan wil ik Toch? heel erg bedanken, Dolly. <laughs> ook voor, uh, voor je bijdrage aan het programma Sterker. Heel hey, leuk, joh. Ja. Nou, je hoeft niet te bedanken. Ik ben het leuk. En ja. heel veel succes ook bij dit programma. Ja, Goedemd? dank je. Met, uh, samen met Rob. Ja, en binnenkort weer, denk ik. <laughs> Zeker ja. weten. Nou, gaan we doen, Dolly. Dank je wel. En okay. van het mooie weer vandaag ook, hè. Ja, gaan we doen. Oké, okay, hoi. Dag, dag. Like your wall, and talk to me.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 Is, uh, het is, is heel ver weg, Antwijk, ik weet niet of helemaal weg, ja, daar boven bij, recht bij rechts bij... En, en, ja, boven en, en, en, en uh, die kant op toch? Nou, nou, helemaal, helemaal ja, Antwijk ligt er heel veel noord aan het, aan het IJsselmeer ook. Oh, oké. Okay. Dus uh, het is wel heel ver weg, dus er is een hele rit met al die autootjes naartoe. Maar uh, ze zijn begonnen en uh, ik heb nog geen doelpunten. Ik spreek af al als ik een doelpunt heb dat ik jullie een uh, bericht meteen... En, uh,